Dus oom Pavel, dat is niet eerlijk. Ik wil toch maar één spelletje doen? Dat zegt iedereen tot de kaarten gedeeld zijn, Anna. Tot ze beginnen te winnen of te verliezen. Nee, laat ik maar liever een glas wijn voor je halen. Dank u, ik wil geen wijn. Het is alleen omdat u zelf nooit speelt. Ja, Waarom speelt u toch eigenlijk niet, oom Pavel? Oh, dat zal ik je nog wel eens vertellen. Zie je daar die lange officier, die generaal zonder bijt? De verveling straalt hem uit zijn ogen? Zie je ja, wat is er met hem? Hij speelt ook al lang niet meer. Ik zal eens vragen of hij hier komt. Naar Rumov. Hé, hey, dat is Tomsky. Pavel Nikaleevich, Tomsky, ben jij het werkelijk? Alexander Sergejevich, hoe gaat het met jou? Uitstekend. En met jou? Wat hebben we elkaar in lang niet gezien? Mag ik je even voorstellen? Mijn nichtje, Anna Fiedotorna. Anna, dit is mijn oude vriend, generaal Narumov. Anna, heb je dood of het verheugt me met uw kerst te maken? Dank u, mon generaal. Anna is de dochter van mijn broer, Alexander. Neemt u me niet kwalijk, Anna. Ik weet dat het niet beleefd is om u zo aan te staren. Maar uw naam... Er kwam een oude herinnering boven. Ik moest vanavond toevallig aan haar denken. Door de kaarten. Je overgrootmoeder, Anna. De gewin. Ja, ik ben ook naar haar genoemd, generaal. Natuurlijk, nu weet ik het weer. Ja, en deze jonge dame probeerde me juist zover te krijgen... dat ik haar verlof zou geven kaarten te spelen. <laughs> Is het waar? En nu wil ze natuurlijk een verklaring... waarom je haar dat onschuldige genoegen niet doen. Dat niet alleen. Maar ze willen ook weten waarom ik zelf niet speel. En nu ik haar verteld heb dat jij ook niet speelt... zal ze jouw verhaal ook wel willen horen. Is daar iets geheimzinnigs aan of... Of mag ik het niet weten? Je overgrootmoeder speelde erg graag. Ja, doordat ze het voorgoed heeft afgeleerd. Heeft je vader je daar nooit iets van verteld, Anna? Geen woord. En ook nooit iets over Herman de Duitser. Herman de Duitser? Was dat iemand uit de geschiedenis? <laughs> nee, niet uit de geschiedenis. Maar zijn eigen levensgeschiedenis was wel bijna een roman. Zullen we haar ons verhaal maar vertellen, Alexander Sergejevich, waarom we niet meer spelen? Ik vind het uitstekend, Pavel. Laten we dan daar in de hoek gaan zitten en er een glas champagne bij drinken. Een goed idee. Breng ons champagne, gafoon. Dus je zou ons verhaal graag willen horen, Anna. Heel graag. Het gaat toch over kaartspelen. Oh, dan kom ik er misschien eindelijk eens achter waarom u mij dat steeds verbiedt. <laughs> daar is de champagne. Waar drinkt we op? Natuurlijk op Anna. Voor u begint, vertelt u eerst eens wie die Herman was. Dat is inderdaad een goed begin. Dertig jaar geleden was Herman von Heijzen officier bij de Genie. Zijn vader had zich hier in Moskou gevestigd. Herman speelde graag de mysterieuze held. Hm? Romantisch, gereserveerd, een beetje napoleontisch. Ah, het was een knappe kerel. En hij had een klein kapitaaltje, maar daar wilde hij niet aankomen. Leefde van zijn gage. Oh, arme man. En, en mijn grootmoeder. Kennen ze die Herman? Hoe heet die ook weer? Ze heeft hem één keer ontmoet. Alleen die ene keer. Het begon op een feest van Alexander Sergejevich. Op een winteravond in Sint-Petersburg. Nu dertig jaar geleden. In 1830. We waren allebei officier bij de bereden garen. Een mooi span. Stelt u zich eens voor, Anna, het was een kaaravond. Maar we gingen pas om vijf uur s morgens soepieren. Je hebt geen geluk gehad, Jotter. <laughs> Ik heb nooit geluk. Vorige week heb je alles aan één stuk doorgewonnen. Vorige week, dat is al maanden <laughs> geleden. Oh nee, herinner je, je dat niet meer? Dat was, was vorige week, niet Pavel? Mm. Ja, ja. Dat was niet vorige week, dat was maanden en maanden geleden. Ik heb nooit gelukt. Ja, hier drink toch een glas champagne, <laughs> alsjeblieft. <laughs> je kijkt alsof je van plan bent je een kogel door je kop te jagen. <laughs> dat doen we veel, wat spelerselijk, dat St. <laughs> dat Gewi. Ja. Ah, dan hoef jij dat in ieder geval niet bang voor te zijn, Herman. Ik begrijp niet hoe je dat speelt van vanuit. Wat klaarspeelt? speelt? Nou, om nooit iets te doen. Helemaal niets. Nooit iets te doen? Hm. Oh, dat jij dronken bent, Michiel. Dus jij denkt dat ik nooit iets doe? Ja, hij bedoelt dat je nooit bed en nooit een kaart aanraakt. En toch, en daar gaat het nou juist om, kun je daar zitten kijken hoe wij spelen tot vijf uur morgens. zonder er zelf met de taal. Ja, het interesseert me. Het interesseert hem ongelooflijk. Ja, het is een feit. Het interesseert me, in theorie. Maar ik ben niet van plan om het noodzakelijke op te offeren in de hoop het overtollige te winnen. Bravo Herman, dat is een gezonde duizend relatie. Heb je daar soms iets op tegen? Helemaal niks, helemaal niet. Het is toch goedkoop. Zeg dat wel. Heb je werkelijk nooit gespeeld of gegokt Herman? Nee. Niet te geloven. Herman kan ik nog begrijpen. Hij doet het uit verstandelijke overwegingen. Maar met mijn grootmoeder is het een heel andere kwestie. Oh, je grootmoeder, daar gaf geen Anna Fiedot Wat uh, zij er nou mee te maken? Zij raakt ook al sinds jaren geen kaart meer aan. Ja, ze mm. eigenlijk nu, ik erover nadenken. Hoe oud is mm. ze vast al in de tachtig en je ziet haar nooit met de dames aan de speeltaal. Maar ze heeft er andere redenen voor dan Herman. Minder verstandelijk, maar even logisch. Zeg maar, kennen jullie dat verhaal? Ja, ik heb wel eens mm. iets gehoord over die graaf Saint-Germain. Vertel mm. eens. In het kort komt het hierop neer. Zo'n zestig jaar geleden ging mijn grootmoeder naar Parijs. Dus dat was toen erg mooi. Als ze eenmaal aan de kaarttafel zat, wist ze niet van ophouden. Mijn grootvader herinnerde zich nog wel al te goed hoe ze er in zes maanden tijd een half miljoen roebel doorheen had gejaren. Ja. Oh, ja. In ieder geval, hij weigerde op een goed ogenblik haar speelschulden te betalen, wat natuurlijk heel erg vervelend voor haar was. Dat kan ik me voorstellen. De moeilijkheid was dat ze een aanzienlijk bedrag had verloren aan de hertog van Orléans. Maar ze kon doen wat ze wou. Mijn grootvader liet zich niet overhalen om die schuld te betalen. Ze bezwoerde hem dat hij een prins van den bloeden niet kon behandelen als een wagenmaker. Maar mijn grootvader zei dat hij dat heel goed kon en dat hij het zou doen ook. Daarom ja, ja, zocht ja. mijn grootmoeder in haar wanhoop een oude vriend van erop. De graaf van Saint-Germain. Was dat niet zo'n beetje de wandelende Jood en een soort tovenaar in één persoon verenigd? Ja, en nog een heleboel meer ook. Maar mijn grootmoeder wist dat hij enorm rijk was. En ze hoopte dat hij haar het geld voor de hertog zou willen lenen. In ieder geval, ze vroegen het hem. Hij weigerde uh. In plaats daarvan vertelde hij haar hoe ze het geld kon verdienen aan de speeltafel. Die avond zette ze in, de hertog zelf viel de bank. En ze won met haar eerste kaart, verdubbelde de inzet, won, verdubbelde de inzet voor de derde keer en won weer. Oh, bedoel je dat je grootmoeder de kaart? Waarmee je altijd kunt winnen en dat jij haar nog niet had kunnen bewegen om jou dat geheim te vertellen. Ja, of waren de kaarten gemeld? Nee, zeker niet. Dat is natuurlijk zuiver toeval, dat kan niet. Nee, het was geen toeval, John. Dus ze wist werkelijk de namen van die drie binnen de kaarten. En ze weet het nog, daar ben ik zeker van. Maar ze zal het nooit verklappen. Haar vier zonen, waaronder mijn vader, waren verwoede spelers. Maar ze heeft haar geheim altijd voor zich gehouden. Hoewel ze jarenlang geprobeerd hebben om het haar te ontfutselen. En heeft ze daarna nooit meer gespeeld? Nooit. Dat zal wel de voorwaarde geweest zijn. Ik heb wel eens horen vertellen dat ze het één keer heeft gezegd tegen een jongeman waar ze verliefd op was. Hij speelde drie kaarten en won, net als zij. Maar hij deed het de volgende avond weer. En van dat ogenblik af heeft hij nooit meer een kopeke gewonnen. Ze zeggen dat hij in grote armoede is gestorven. Zou het werkelijk waar zijn, Tomski? Ja, waar of niet waar? Het is een mooi verhaal, Pavel. Zeg het wordt 'Tijd om eens op te breken. Kwart voor zes. Kom, Piotr, drink je glas leeg. We gaan. Tijd om te gaan, maar dan moet je eerst kans zien om op te staan. <laughs> Drie winnende kaarten. Kom, Herman, blijf daar nog niet zitten dromen. Tijd om te vertrekken. Drie kaarten. Wat? Oh ja. Goedenacht, Tomski. Goedenacht, Alexander Sergeje. Goedenacht. Niemand van ons had in de gaten dat mijn verhaal zo'n diepe indruk had gemaakt op Herman. Nee, ik ook niet. Maar wat deed hij dan? Wat kon hij doen? Precies. Wat kon hij doen, Anna? Je kunt wel nagaan dat hij er dag en nacht overpiekerde. In een soort koortsdroom dwaalde hij door de straten van Petersburg. Ik moet haar moeten haar Vertrouwen winnen. Zorgen dat ze hem haar geheim vertelt. Die drie kaarten noemt. Misschien is er van die hele geschiedenis geen woord waar. Hoe kan ik anders voorgesteld worden? Ik kan het aan Tonski vragen, maar wat voor een excuus kan ik bedenken? Nee. Nee, dat gaat niet. Maar ze is bijna negentig. Ze kan ieder ogenblik sterven. Misschien morgen al. En dan is ze haar geheimenig graf. Oberheid, matigheid en ijver. Dat zijn de drie kaarten waar ik altijd op heb vertrouwd. Daarmee kan ik zelfs mijn kapitaal vergroten. Voor zelfs. Ja, maar ze is al bijna negentig. Hoe kom ik erachter? Hé, hey, wat is dat? Het lijkt wel of daar een feest is. Een groot feest. Wat een wonderlijk huis. Maar wel mooi. Het moet eeuwen oud zijn. Ik zou wel eens willen weten van wie dat is. ...waarom zal ik het die nachtwaker niet eens vragen? Oh, koetsier. Hé, hey, waker. Weet u... ...kunt u mij zeggen wie daar woont? Natuurlijk. Dat is het huis van gravin aan of, of na. De gravin? Tomski's grootmoeder. Grootmoeder? Wat grootmoeder? Het is het huis van de gravin... S'nacht stroomde hij dat hij aan de speeltafel woonde en zijn zakken met bergen roebels vulde. Overdags vierde hij door de stad. En iedere keer, of hij wilde of niet, belandde hij weer voor het huis van mijn grootmoeder. Dan stond hij omhoog te staren naar de ramen. Alsof hij daar haar geheim kon aflezen. En toen zag hij op een dag een mooi meisje voor het venster zitten. En daarmee was zijn lot beslist. Wie was dat? Vertelde wat toch wat... verder om Bavo. Ja, hoe heette ze toch ook weer? Een mooie naam. Lisavieta, niet? Lisavieta Ivanovna. Ze was het protegeertje van mijn grootmoeder. Ze zat vaak voor het raam met haar borduurwerk. En Herman werd natuurlijk verliefd op haar. Gaat u nu nog verder? Dag in, dag uit stond hij onder haar venster. Een lange, bleke, romantische figuur. Zijn vurige blik strak op haar gericht. Maar of hij nog verliefd op haar was, dat is een andere zaak. Ik herinner me nog dat ik in die tijd eens bij mijn grootmoeder op bezoek ging. ...om te vragen of ik jou mocht komen voorstellen, Alexander. En voor het huis liep ik natuurlijk Herman tegen het lijf. Het leek wel of hij stond te dromen. Ik wist toen nog van niets en ik dacht dat deze ontmoeting toevallig was. Mijn grootmoeder werd net met het toilet geholpen door haar drie kamermeisjes... ...en Lisaveta zat met haar borduurwerk voor het raam. Goedemorgen, grootmoeder. Goedemorgen, Lisaveta Ivanovna. Morgen, Pavel Alexandrovich. Morgen, Pavel. Dit is een onverwacht bezoek. Je komt hier de laatste tijd nooit meer. Ach, grootmoeder, wel waar? Nee, je komt alleen als je iets nodig hebt. Ach, grootmoeder, werkelijk... Houd op met je, ach, grootmoeder. Wat staat er deze keer op je verlanglijst? Een kleine gunst maar. En dat is? <laughs> Zullen wij eens proberen te raden wat mijn kleinzoon op zijn hart heeft, Lisanka? Hij zal het wel uit zichzelf vragen aan of je dat of nou... Het gaat alleen maar hierom. Een van mijn vrienden wil zich graag aan u laten voorstellen. Begrijpt u? Want hij wou... Ik bedoel, hij zou u willen vragen om een uitnodiging voor uw bal. Is dat alles? Neem hem mee en stel hem op de avond van een bal maar voor. Dank u, grootmoeder. Goed. En help me nu eens opstaan. Geef me je arm... <laughs> je hebt in ieder geval een stevige arm. Breng me achter dat kamerscherm. Ik, uh, kom vooruit, we hebben bezoek, Daarom zal ik mijn toilet voltooien achter het kamerscherm. Zeker, Anne, of je dot of na. Nou. Ah, dank je, Pavel. Ja. Hou jij je maar even bezig met mijn arme Lisanka. We zullen vandaag de blauwe Waar dragen. Zullen we zullen over praten, Elisabetha Ivanovna. Ik heb eigenlijk weinig tijd. Wie is die vriend die u wilt introduceren? Alexander Naromov. Kent u hem? Nee, ik geloof het niet. Of het moest zijn... Is hij in het leger? Ja. Bij de genie? Nee, hij is cavalerist. Waarom dacht u dat hij bij de genie? Voor. stuur mij eens een nieuwe roman. Maar, maar alsjeblieft, geen moderne. Wat leest u vraag, grootmoeder? Oh, dat kan me niet schelen. Als de helpt maar niet zijn vader of moeder wil. En er moeten geen drenkelingen in komen. Ik ben als de dood voor drenkelingen. Zulke romans bestaan niet meer. Wilt u niet een Russische roman? Bestaan er dan wel Russische romans? Stuur me dan dan in ieder geval maar eens een. En, en vergeet het niet. Tot ziens, grootmoeder. Ik moet gaan. Tot ziens, Lisaveta Ivanovna. Waarom dacht u eigenlijk dat Napoleon bij de genie was? De enige officier bij de genie die ik ken is Herman van Huijzen. En ik denk niet dat hij een uitnodiging voor het bal zou willen hebben. Dat is niets voor Herman. Ik neem mijn vriend dus mee naar het bal, grootmoeder. Wel bedankt. Herman. Zo hij zo heet. Is dat die jongeman daar beneden op straat? Ja. En daar gaat Pavel Tomski... Hij zal in geheim toch niet geraten hebben. Ze groeten elkaar. Pavel gaat de ene kant op en hij de andere kant. Zou hij nog terugkomen? Isa, wat, wat sta je daar nou weer bij dat raam? Ik begrijp niet wat je daar zo interessant vindt. Oh, lege straat. Alleen een straatveger. En een paar bedienden die boodschappen gaan doen. En wat ongelukkige honden. Het is inderdaad niet erg opvindend, anne fjordot of ofna. Misschien moeten we maar eens een eindje gaan rijden. We laten de paarden inspannen. We gaan eens wat buiten kijken. Het rijtuig deed voor. Twee lakeien droegen de gravin in mantels, schaals en dekensgewikkelde de trappen af. Ze zetten haar in het rijtuig.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 In welke straat zijn we nu? Lisa. Vrijdag, Anna Fjordotovna. Vrijdag? Heet deze straat Vrijdag? Ik dacht dat u vroeg... Het is een eerste prospect, Anna Fjordotovna. Uh, daar, een, een man, hij buigt voor ons. Wie was dat? Uh, prins Kavrotkin, Anna Fjordotovna. Onzin, Lisa, de prins is in Parijs. Het was vast de begrafenisondernemer Potapenko. Wat, wat, wat staat daar, op dat uitgangbord? Dat moet ik doen. De brief niet lezen, meteen verscheuren. O, maar ik, ik moet hem lezen. Isaveta, wat mankeert je toch? Antwoord je op mijn vraag, of praat je in jezelf? En neemt u me niet kwalijk aan of je dat of niet. Ik probeerde dat opschrift te lezen. Ach, dacht even dat ik mijn verstand verloren had zonder het te weten.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 Wij blijven tot twee uur in de morgen en we gaan hier om elf uur weg. Als u mij wenst te zien, doe dan wat ik u zeg. Als we het huis verlaten hebben, is er niemand in de buurt behalve de waker in zijn hokje die natuurlijk in slaap valt. Ga langs hem heen, regelrecht naar de trap. Boven is een ontvangkamer. Ga deze kamer door. Links is de slaapkamer van de gravin en rechts staat een groot kamerscherm. Daarachter zijn twee deuren. De rechterdeur geeft toegang tot een kleine kamer die we niet gebruiken. Achter de linkerdeur is een gang met aan het eind een wenteltrapje. Boven aan die trap is mijn kamer. Wacht daar op mij. Lisa had het gevoel dat er geen eind kwam aan het bal. Ze was heel mooi en heel intelligent. Maar die jonge mannen hadden nauwelijks oog voor haar... Ze werd alleen maar gezien als het beschermelingetje van de gravin en daarom was ze onbelangrijk. Ik was ook zo'n jonge man en ik kreeg het bovendien nog in mijn hoofd om haar te plagen. En ik weet dat u zich bijzonder interesseert voor genieofficieren. Oh ja? Wie vertelde u dat? Een vriend van een man die u kent een vreemde, heel zonderlinge figuur. En wie is die zonderlinge figuur? Hij heet Herman. Herman is een romantische man. Hij heeft het profiel van Napoleon en de ziel van Mephisto. We verdenken hem ervan dat hij minstens drie misdaad op zijn geweten heeft. Dat klinkt interessant. Wat heeft die Herman nu verteld? Dat hij niet tevreden is over zijn vriend. Ik bedoel, die vriend die u kent. Hij vindt dat zijn gedrag veel te wensen overlaat. Herman zou zich heel anders gedragen. Dat zegt hij tenminste. Werkelijk? Ik geloof beslist dat Herman zelf een oogje op u heeft. Hij luistert naar alles wat zijn vriend hem over u vertelt... met zo'n intense hartstochtelijke belangstelling. En waar heeft die Herman mij dan gezien? In de kerk of een keer op straat, denk ik. feest afgelopen. De gravin zei dat Lisa kon gaan. En Lisa stuurde op haar beurt haar kamerdier weg. Bevend van opwinding ging ze naar haar kamer. Ze zag direct dat hij er niet was. Ze liet zich op bed vallen, opgelucht en tegelijkertijd bitter teleurgesteld. Weer hoorden ze mijn woorden die ik op het bal zonder erbij na te denken tegen haar had gezegd. Dus hij was niet gekomen. Wat een schande. Ze dacht dat hij niet was gekomen, maar ze vergiste zich. Was hij er wel? Had hij zich ergens verborgen? Hij was achter het grote kamerscherm door de rechterdeur gegaan. Naar die kleine, donkere, ongebruikte kamers. Maar waarom? Wat wou je daar? Daar wachtte hij tot de grazine door haar kameniers bij het uitkleden was geholpen. Ga, ga door, ga door. Op zijn duistere post hoorde hij hoe de drie oude kameniers telkens uitbranders kregen van de gravin. Terwijl zij hielpen met haar nachttoilet. Hij hoorde zijden ritselen en hij kon zich voorstellen hoe de gravin in haar leunstoel werd gezet en naar het raam geduwd. Hij hoorde hoe de kleren werden neergelegd. Even het korte tinkelen van haar en kammen op een blad. Het sluiten van een deur. Toen werd het stil. Zacht ging je het slaapvertrek binnen. Er brandde alleen het lichtje bij de icoon. Een kerklok sloeg drie uur. De oude vrouw leed aan slapeloosheid. Ze wiegde van links naar rechts in een langzame, schommelende beweging. Zonder de pruik leek haar hoofd een doodshoofd. Toen kreeg ze Herman in het oog. U niet. Ik wil u geen kwaad doen. Ik kom u alleen een gunst vragen. Wat dan? Ik smeek u, wees zo niet bang. Luistert u naar mij. U kunt mij gelukkig maken, mijn lot ligt in uw handen. Ik weet dat u mij het geheim kunt vertellen van de kaarten. Maar dat was een grap. Ik zweer u dat dat een grap was en niet meer dan... Met zoiets dat... kunnen geen grappen gemaakt worden. Denkt u maar eens aan de een jonge man waar u verliefd op was. Die u eens heeft laten winnen. Nee, ik weet het niet. Waarom wilt u dat geheim voor uzelf houden? Ik ben een oppassend mens. Ik ken de waarde van het geld. Het geheim van de drie kaarten zal bij mij in goede handen zijn. Ik smeek u, zegt u mij welke kaarten het zijn. Grabin, ik bezweer u bij alles wat u heilig is in het leven. Wijst u mijn smeekbeden niet af, het is werkelijk een smeekbeden. Vertel mij uw geheim. U bent oud, uw leven loopt een einde. U moet iemand uw geheim toevertrouwen. Zegt u het mij. Mijn geluk ligt in uw handen. En niet alleen mijn geluk, maar ook, ook het geluk van mijn kinderen en kleinkinderen. Denkt u daar eens even aan. We zullen u uw nagedachtenis eren als een heilige. Als u mij alleen maar die drie kaarten noemt. Niet. Jij oude ex. Kan ik u op deze manier aan het spreken krijgen? Ziet u dat pistoolgraaf in? Zult u het nu zeggen? Kom, wees u nou niet zo kinderachtig. Ik vraag het voor de laatste keer. Anders. noemt u die drie kaarten, gravin. Gravin. Nee. O, oh mijn God. Dat kan niet. Dat mag niet. Ja, ze is dood. Wat moet ik doen, Lizavjeta? Ik moet wie zeef jij daarin. Anders kom ik nooit meer uit dit ongelukkige huis. Hier is dat? Ik ben het. Ben je nog op? Ja. Waar kom je vandaan? Je beeft. Ik kom net bij de gravin vandaan. Ze is dood. Wat zeg je? Heb jij haar? Nee. Maar misschien ben ik wel de oorzaak van haar dood geweest. Door jou had ik de mogelijkheid tot haar door te ringen. Daarom heb ik je al die brieven geschreven. Ik moest haar leren kennen. spreken. Ze kende een geheim dat mijn leven kon veranderen. Het geheim van de drie kaarten. Heb je daar eens nog gehoord? Nou, ja, ik zie aan je gezicht dat je het weet. Daar ging het mij om. En vannacht heb je mij die kans gegeven. Ik kwam binnen op de manier zoals je me geschreven had. Ik heb op haar gewacht. Ik kan je wel zeggen dat de tijd maar lang viel. Eindelijk kwamen jullie thuis. En ik hoorde hoe zij naar haar kamer ging. Toen haar kamer niet eens weg waren, ging ik naar haar toe. Ze sliep niet. Sliep ze ooit... Nu slaapt ze voor altijd. En ik zei haar dat ik haar geen kwaad wilde doen. En ik smeekte haar mij het geheim te vertellen. In het begin deed ze of ze er niets wist, of het een grap was. Toen begon ik over de jonge man waar ze vroeger verliefd op was geweest. Ik heb haar gebeden en gesmeekt. En toen dat niet hielp, heb ik haar gedreigd met mijn pistool. Dat was waarschijnlijk te veel voor haar. En nu neemt ze haar geheim mee in het graf. Monster. Dit pistool was niet eens geladen. Ik wil haar niet doden. Monster. Zeg maar liever hoe ik hier het huis uitkom. Je zou toch zelf ook niet willen dat ze mij hier vinden? Op haar leeftijd is de dood iets heel natuurlijks. Niemand zal denken dat jij er iets mee te maken hebt. Is er een achteruitgang? Ja. Hier is de sleutel die kleine wenteltrap af. Beneden links is een deur. Daardoor kom je in de straat achter het huis. Ik zal de sleutel in de deur laten zitten. Ben jij eigenlijk wel een mens? Nee, wacht nog even. Hier zijn je brieven. Neem je alsjeblieft mee hier. En nu uit mijn oog. Zonde. Al die brieven voor niets geschreven. Ik had mijn fortuin kunnen maken. 60 jaar geleden haar minnaar's morgens ook langs deze trap zijn weggegaan. Waarschijnlijk wel. Ook die jonge man aan wie ze haar geheim wel verteld heeft. Allang gestorven. Nu is zij ook dood. En niemand zal het geheim ooit kennen. Vervloekt. Het geld waarmee ik een nieuw leven had kunnen beginnen. Drie dagen later kwam Herman de Dole de laatste eerbewijzen. Niet omdat hij vroeg in voelde, maar omdat hij bijgelovig was. Hij was bang dat mijn grootmoeder uit het graf zou opstaan en ongeluk over hem zou brengen. Dat had hij ook verdiend. Ja, dat is zo. De gravin lag in een open kist die op een rijk versierde katafalk was geplaatst. Haar familie, ik was er natuurlijk ook bij, stond in diepe rouw rond de kist... Maar niemand huilde, omdat mijn grootmoeder al zo oud was... en waar haar dood al zo lang hadden verwacht. Eigenlijk hadden we al een hele tijd het gevoel... dat ze nauwelijks meer tot deze wereld geworden. De dienst was heel eenvoudig. Onder het zingen van het koor defileerden we langs de kist om afscheid te nemen van de doden. Eerst de familie, dan de bediende en tenslotte de vrienden en bekenden. Herman liep aan het eind van de rij. Ik zag hoe Elisabeth naar hem keek met een blik die ik toen niet begreep. Ik wilde haar geen kwaad doen. Is de heeft haar of nou? durf je hier te komen? Hij ziet zo bleek als de dood, dacht ik nog. Even knielde hij neer op de plavuizen waarop taxestakken waren gestrooid. Toen liep hij de treden op en boog zich over de kist. gaf Lisa een schreeuw en viel bewusteloos neer. De bediende droeg haar weg. Wij hielpen Herman opstaan. Hij bankeerde niets, maar zijn ogen stonden verwacht. Hij herstelde zich, weerde ons allemaal af en liep de kerk uit. Echt Herman. Wat was er dan met hem gebeurd? Hoe kwam het dat hij gevallen was? Daar zijn we pas later achter gekomen, Anna. Vertel maar, Pavel. Toen hij keek naar de dode vrouw, had ze spottend tegen hem geknipoogd. De rest van de dag had Herman het gevoel of hij droomde. Hij werd geobsedeerd door de gedachte aan de dode gravin die tegen hem geknipoogd had. En door de kaarten. De drie speelkaarten. Hij bedronk zich om alles te kunnen vergeten. En tegen middernacht was het hem eindelijk gelukt. Hij ging naar huis, gooide zich op bed en viel stomdronk in slaap. Toen hij wakker werd, was het nog nacht. De volle maan scheen in zijn gezicht. Hij keek op de klok. Het was kwart over drie. Hij herinnerde zich dat de gravin precies vier nachten geleden om die tijd was gestorven. Het leek al een eeuw geleden, maar toch wist hij nog ieder detail. Hij lag op bed en probeerde er niet aan terug te denken. Toen voelde hij, meer dan dat hij het zag, hoe iemand van de straat in het voorbijgaan door zijn raam keek. Hij dacht, het zal mijn oppasser wel zijn die zoals gewoonlijk dronken van een nachtelijke onderneming terugkomt. Hij hoorde de buitendeur open en dicht gaan en bleef luisteren. Maar het waren niet de voetstappen van zijn oppasser. Ben jij het, Aureliena? Wie is daar? Ken je me nog? Ik wilde niet naar je toe komen, maar ik moest. Ik zal je beden verhoren, luister. De kaarten zijn de drie, de zeven en het aas. Drie, zeven en aas. Als je ze in die volgorde speelt, zal je winnen. Maar daarna moet je nooit meer spelen. Nooit. Zolang je leeft, mag je meer een kaart aanraken. Drie. Ik zal je vergeven dat je mijn dood op je geweten hebt, op één voorwaarde. En die is? Dat je met Lisaveta Ivanovna trouwt. Hij hoorde hoe ze het huis verliet, de straat opging en toen stil stond. Hij zag hoe ze door het raam naar hem keek. Haar gezicht bleef in het donker, maar hij wist zeker dat ze tegen hem knipoogde.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 Maar natuurlijk, met genoegen. Dank u. Prachtig. Dus je bent besloten ook de stap te wagen, Herman. Weg met de gierigheid. Ik wens je het geluk van de beginner. Geweldig. Dank je, Alexander Zekiewicz. Ik heb gekozen. Hoeveel wilt u inzetten? 47.000 roebel. Mijn god, 47.000 rubbel. Herman is gek geworden, geloof ik.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 Ik zal de kaarten schudden. Dan is hier rechts een tien. Links een 3. Wilt u uw kaart doden, luitenant van Heijzen? Een 3. Mag ik meteen uitbetalen? Mag ik nog een kaart nemen? Maar natuurlijk. Dank u. Zet nog meteen door, Herman. Ik weet wat ik doe, Alexander Zeghevits. Ik heb gekozen. 47.000 verdubbeld. 94.000 roebel. Ik speel. Mijn eerste kaart: een boer. De tweede: een zeven. Wilt u uw kaart tonen? Zeven. Wel verduiveld. 94.000 roebel. Wilt u het natellen? Nee, ik ben er zeker van dat het klopt. Mag ik nog een laatste kaart nemen? Natuurlijk. Dank u. Wat een ondraaglijke spanning. Ik heb gekozen. Ik verdubbel mijn inzet van 94.000 roebel. 188.000 roebel. Ik accepteer. Vrouw, Aas. Wilt u uw kaart tonen? Aas. Neemt u mij niet kwalijk. U hebt daar schoppen, vrouw. Kijkt u maar. U hebt verloren. Aas. Dit soepervrouw. Zo was het. In plaats van het En daar zit hij nu nog. Het grootste deel van zijn verhaal hebben we daar te horen gekregen... ...tijdens de korte periode dat hij normaal is. De rest van de tijd zit hij stil in elkaar gedoken in zichzelf te mompelen. Drie zeven a's. Drie zeven vrouw. Wat afzorgelijk. Ik, ik, ik ruik nooit meer een kaart aan... En wat is er met Ligia gebeurd? Geen idee. Weet jij daar iets van Alexander? Nee, echt niet. Ze zal wel ergens gebleven zijn, denk ik.